de PVV-fractie wil dat de stemmingen van morgenmiddag in de Tweede Kamer worden uitgesteld. Op dat moment doet de wrakingskamer van de Amsterdamse rechtbank uitspraak en wordt beslist of de rechters in het proces tegen Geert Wilders worden vervangen. Fractieleden van de PVV hebben aangegeven dat ze met zoveel mogelijk mensen aanwezig willen zijn bij de rechtszaak. Rusland verbiedt vanaf 2015 het roken in openbare gelegenheden. Ook gaat de accijns op sigaretten omhoog en komt er een verbod op rookreclames. De regering wil met deze maatregelen de rookverslaving onder Russen aanpakken. In sommige Russische regio's rookt ongeveer 80% van de mannen en zo'n 50% van de vrouwen. Jaarlijks overlijden tussen de 350.000 en 500.000 Russen aan de gevolgen van roken. De ANWB stapt per direct uit het overleg over de OV-chipkaart. De organisatie voelt zich niet serieus genomen. De ANWB heeft verschillende brieven aan de werkgroep gestuurd... waarin problemen werden gemeld met de OV-chipkaart. Maar de organisatie kreeg daar niet of te laat antwoord op. Volgens de ANWB staat in het overleg niet het belang van de reiziger voorop... maar dat van de vervoerbedrijven. Schiphol wil de nazorg voor passagiers verbeteren bij kleine incidenten op de luchthaven. Schiphol reageert daarmee op klachten van passagiers van Coranden Airlines. Zaterdagavond belanden hun toestel naast de baan. De luchthaven zegt dat het incident viel onder de lichtste vorm van alarm waarbij er geen gewonden waren. Dan geeft Schiphol geen nazorg. Mogelijk komt hier in de toekomst wel. De Belgische justitie heeft de begrafenis van een achtjarig meisje laten stilleggen. Agenten vielen de kerk binnen omdat justitie de gang van zaken rond haar overlijden verdacht vond. De ouders van het meisje zouden veel te lang hebben gewacht met het bellen van de hulpdiensten. Achteraf bleek het een misverstand. Het kind overleed aan de gevolgen van astma. Ze is vandaag alsnog begraven. Het weer. Vanavond droog en een graad of 15. Vannacht kans op mist. Morgen wolkenvelden, maar ook wat zon. Dan wordt het zo'n 20 graden.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 ik niet meer verwacht jouw stem, hoor ik als ik eenzaam ben. vinden was ik niet gewend, liefde heb ik nooit gekend. Ja dat ik dit beleef.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 Als ik eenzaam ben, vrienden was ik niet gewend, liefde heb ik nooit gekend. Ja, laat, dat ik dit beleef. Ik had nooit gekend, dat ik dit beleef. Ik niet dat ik nooit gekend Jaarlang dat ik de.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 Que tu désires en douce phrase épais et sucrée.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 think of you any which way we're all shuffling forward in the queue they like to move my operation they like to get me off the beat and i dream i'm on a steamer pulling out of when i think about her picture that we made A picture to remind us True love will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 Dat waren mijn klanken in deze herfst, de eerste herfstweek van het jaar. Althans, de meteorologische herfst, hè? want voor ons begint die pas op uh, 21 september. En yeah. Peebles, fill this world with love. Zo heet deze CD die lekker funky klinkt en af en toe ook wat soul in zich heeft. This world met love dat is de titeltrek van die cd en het is een duet geworden van deze en Tebels samen met Mavis Staples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 Let me tell you, baby, it ain't luck It's a kind of shaking, gets me all a quickin'. I hope I don't lose my cool If you take rock and roll serious Well, man, you're just a fool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 I'm yeah. You're going, right. Get him out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 Gewend, liefde heb ik nooit gekend Jouw lach Dat ik dit beleven had Dank je hem voor de dag Dat ik jou zag Ken ze een voor een De nachtcafés De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 Als ik eenzaam ben, vrienden was ik niet gewend. Liefde heb ik nooit gekend. Jouw lach, dat ik dit ignore I've ignored.